Uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De oud-president Park is 30 jaar cel geëist. Park wordt verdacht van onder meer corruptie, machtsmisbruik... en het lekken van staatsgeheimen. Ze zou geheime informatie hebben doorgespeeld aan een vriendin... die inmiddels is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. De vriendin bemoeide zich met de aanstelling van ministers... en misbruikte haar vriendschap met Park om bedrijven geld af te troggelen. Park zelf houdt vol dat ze niets fout heeft gedaan. Politievakbond ACP maakt zich zorgen over de veiligheid op de schietbanen van de politie. Volgens de bond neemt de leidingen niet zo nauw met de regels. De inspectie SZW zou op de baan in Amsterdam allerlei tekortkomingen hebben geconstateerd. Zo was er te weinig aandacht voor controle, onderhoud en voorlichting aan politiemensen die er trainen. Ook kreeg de bond de afgelopen jaren meldingen binnen van schietinstructeurs. Ze zeggen dat ze gehoorschade en klachten aan de luchtwegen hebben opgelopen door hun werk op de schietbanen. Het lukt kinderopvangbedrijven niet om op tijd alle medewerkers te registreren, zegt de brancheorganisatie Kinderopvang. Vanaf 1 maart moeten niet alleen vaste medewerkers, maar ook stagiairs, vrijwilligers en mensen die bijvoorbeeld geregeld onderhoudswerk doen, geregistreerd zijn. Volgens de branche gaat het register donderdag open en op die dag moeten duizenden mensen worden ingeschreven. En dat is volgens hen niet te doen. Mensen die in het register staan worden voortdurend gescreend op strafbare feiten die onwenselijk zijn als je met kinderen werkt. Waarschijnlijk wordt morgen de eerste marathon op natuurijs verreden. De KNSB hoopt vandaag nog bekend te maken waar dat gaat gebeuren en hoe laat. De vier ijsclubs die in de race zijn om de eerste wedstrijd te organiseren... zijn die van Arnhem, Veenoord, Haaksbergen en Noordlaren. Er is een ijslaag van minimaal drie centimeter voor nodig. Het weer, het vriest de komende uren nog licht op de meeste plaatsen. Verder wisselen vandaag zon en wolken elkaar af. En vooral in het noorden is er kans op een sneeuwbui. De maxima liggen net onder het vriespunt. Dit was het NOS. DfM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks files in de Randstad vanochtend. De meeste mensen zijn deze week vrij. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Hoevelaak en 1 Brugge Een paar minuten vertraging. En het rijdt wat langzaam op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en de afrit Leerdam. Dat was de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 En met deze single van Jess and the Plastic Population gingen we terug naar 88. Ja, een hele tijd geleden, ook een hele tijd geleden dat wij het programma hebben gedaan. Goedemiddag, Albert Jan. Uh, goedemiddag en welkom thuis. Ja, We zijn er weer na vier <laughs> maanden. Ja, tijd had, ja. we, we gingen even op vakantie voor twee weken en we kwamen na vier maanden en weer, weer terug. terug. Maar je bent er weer. We zijn er weer. Ja, goedemiddag. Dus, nee, super. Nou, vandaag gaan we dus even kijken hoe het gaat. Want test 1, 2, 3. Ben, ben, ben je het een beetje verleerd denk ik? Ja, een klein beetje wel hoor. Ja, we zijn wat roestig nu hè. Een beetje roestig. Ja. Ja. Maar we gaan het gewoon weer doen uh, tussen twee en vijf uur op de zondag uh, ditmaal. Ditmaal op de zondag en dan ligt vanaf volgende week zaterdag weer uh, op de zaterdag. Van 2 tot 5. Zo is ja. het. Ja, nee, ja goed. Ja. Ja. Ja, nou, ja, ja, ja, ja. Hoe was het op de nee, ja, nou, <laughs> nou, ja, Er is wel het een en ander gebeurd natuurlijk. Uh, ja, maar we zijn er weer. Dus ja. uh, daar zijn we blij om. Nee. En we staan ook weer. En we lopen ook weer een klein beetje. Dus, uh, Nee, hartstikke goed. Nee, want uh, ja, nou goed, ja, je bent er weer. Laten we, we kijken vooruit, het, het openingsnummer gaf het mooi aan. De only way De only way is, only way so is Dus we gaan weer vrolijk verder. Ja, winterspelen zoals gezegd en gehoord om twee uur tijdens het nieuws zitten erop. Maar er wordt weer gewoon gevoetbald in de eredivisie. Dus die houden we voor u vandaag uh, in de gaten. Met natuurlijk om half drie de wedstrijd Feyenoord-PSV. En uh, ja, Ajax speelde om half 1 en het is nog om vijf minuten te gaan tegen ADO Den Haag thuis. Dus Ajax zou daar in principe voordeel bij moeten hebben. Maar de laatste keer dat ik keek was het nog 0-0. Of heb jij een, inmiddels een update? Volgens mij is ze nog niet gescoord. Nee, nou dan kunnen ze een keer wat dichterbij komen. En dan, maar ja, goed, ze hebben nog vijf minuten. Goed, wat gaan we vanmiddag doen? Het is allemaal een beetje onder voorbehoud. Het is allemaal weer wat uh, kijken uh, hoe, hoe ging het ook alweer. Maar uiteraard natuurlijk om half drie het enige echte Zandvoortse weerbericht. Met om half vier in principe de evenementenagenda. Het dier van de week rond de klok van half vijf. Die luistert naar de naam Messi. Het gedicht van de dag. Ja, ik was op zoek in mijn archieven naar een van vroeger. Maar die, ik heb er een gevonden. Maar die andere was, kon ik niet vinden. Dus je mocht straks nog even kijken. Want ik heb twee meegenomen. Dus dan kan je even uit gaan kiezen. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, voor de rest met het oog en oor. Uh, uiteraard voetbal-eredivisie, zoals al gezegd. Natuurlijk hebben we om kwart over vier uh, Formule 1 nieuws. Want er wordt weer getest volgende week. En wel op het circuit van Catalonia in Barcelona. En verder natuurlijk nog Sportkort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende twee, dan wel drie uur. Ik hou het even in het midden, erop. Uh, uh, te luisteren en te kijken naar uh, Zandvoort op Zondag. Zandvoort op Zondag, ja, in één keer uh, heb ik een heel ander beeld hier uh, voor me. Maar goed, we gaan gewoon uh, lekker ook drie uur lang muziek draaien, Albert-Jan. Gaan we doen, jazeker. Tien over twee, Zandvoort op Zondag, met nu Emory en Friends. You say you love me, I say you're crazy. We're nothing more than friends.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 I'm gonna make it obvious Friends. So don't go looking no. with that dog in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. A fight. A fight. You can be reasonable, but don't, don't be impolite. I told you once yeah. to be for five, six thousand times. But I made it obvious De van Emery, dat was Friends op de zondagmiddag bij ZWM. Nogmaals een hele goede middag en leuk dat jullie allemaal luisteren. We zijn er weer, hè? jawel. En uh, we gaan uh, zo dadelijk het uh, nieuws, uiteraard, met je doornemen. met is nieuws in het kort. Maar eerst deze plaat uit de jaren 80. Hier is Narada Michael Walden en Divine Emotions. Zfm is het is lekker warm op dit moment. Zonnetje schijnt uh, buiten. Maar we hebben wel een gevoelstemperatuur van min 6 graden op dit moment, Albert Jan. En ik hoorde dat er van de week de gevoelstemperatuur naar min 20 gaat. Dus ja, maar we houden u nog even in spanning. Ja, ze duidelijk om half drie hoor je daar veel meer over bij het weer. Maar eerst het Zoforts Nieuws in het kort nu. Nou, allereerst even wat verkeersinformatie, met name voor treinreizigers. Want houd er rekening mee dat er van zondag 4 maart vanaf half tien s avonds tot donderdag 8 maart. Er door werkzaamheden geen treinverkeer is van Zandvoort naar Haarlem. Er wordt door de NS bussen ingezet en zal de reistijd 15 tot 30 minuten extra zijn. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op ns.nl. Wat ook weer uh, gebeuren staat, en voor velen nog moet gebeuren... Uh, is natuurlijk weer de belastingaangiftes zet. Ja, de dat, dat gaat er weer aankomen. Want uh, u kunt uiteraard weer, uh, aangifte gaan doen voor de inkomstenbelasting. Ieder jaar verandert er wel iets. Indien u hulp kunt gebruiken bij het invullen van de inkomstenbelasting... dan kunt u dinsdag 6 maart terecht bij Bibliotheek Zandvoort. Van 3 uur tot 7 uur zijn adviseurs van Doc Haarlem aanwezig... om u met tips en trucs net wat makkelijker te maken... In de bibliotheek kunt u gratis gebruik maken van een computer om de belastingaangifte te doen. Wel heeft u dan een computerpas nodig die te koop is in de bibliotheek. Met deze pas kunt u het hele jaar door internetten. Dus op dinsdag 6 maart van 3 tot 5 uur assistentie bij het, aandoen, het doen van uw belastingaangifte in de Zandvoortse bibliotheek. Ja en binnenkort is er trouwens ook nog bij Pluspunt. Ja. Dus overal kan uh, weer uh, de belastingaangifte gedaan worden. Ja, dat komt er ook weer aan, hè. Maar als het een beetje mee zit, krijg je dan weer geld, uh, geld toe. Dat is ook wel weer lekker. Hier is een uh, gouden oude nederpop of z'n best van Circus Custus. Ik sta niet aan te gaan, met mijn mond vol tanden. Nee, ik heb nog Wel mijn woordje klaar, het is net of na. Nou. Alles is veranderd, sprakeloos, zo onbehold. En zo raar. met een rood hoofd in de hoek en weer voor het bord. Of ik alleen maar oude mag, wijze centje wordt. Dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. lijkt ladders zo loop ik te swingen. Lazarus is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schooplijn voor de allereerste keer. Laat de bel me bellen, deze jongen komt niet meer voor. circus kusters en verliefd tot over mijn oren hier is de nieuwe single van Armin van Buren en die is uh, Sex, Love and Water, lekker dit Dan hoor je ze bij ZFM de 40 beste platen van Europa. En dat allemaal in de Euro Breakdown, gepresenteerd door Mike. Ja, in deze van Armin van Buren staat daarin vast en zeker ook genoteerd: Jordes, Sex, Love en Water. Ja, als je 50 euro betaald krijgt, Albert-Jan, dan moet je uitkijken. Want wie weet, misschien is het geld wel vals. Want er is vals geld in omloop. Ja, en het bericht komt uit Haarlem, maar ja, Haarlem ligt dichtbij Zandvoort hè, dus een gewaarschuwd mensen, telt voor twee. Er is namelijk vals geld in omloop en met name in Haarlem. Het gaat voornamelijk om biljetten van 50 euro. Daarvoor waarschuwde de politie op Facebook. De afgelopen dagen kregen agenten diverse meldingen over betalingen met vals geld. Het geld wordt voornamelijk ingeleverd op plekken waar geen controle is op de biljetten. De politie noemt als voorbeeld maaltijdbezorgers of verkoop via Marktplaats. De politie adviseert mensen goed te kijken naar het watermerk hologram... en de inkt van de biljetten. Mensen die vals geld krijgen aangeboden of hebben ontvangen... worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 8844. 0900 8844. Het motto, een gewaarschuwd mens, telt voor twee. En als je wil weten waar je het vals geld aan herkent... kijk dan even op de ctv app Deze weer terug door te de Jumper Patraan in de Repo Clepo. Ja, Weer Het is uh, twee over half, half drie tijd voor het uh, weer voor de komende dagen. Nou, ik heb de sjaal en de handschoenen heb ik al uit de kast gehaald. Want ik ben er helemaal klaar voor de kou met Albert Jan. Ja, en laat de komende nachten de verwarming straks gewoon een beetje aanstaan. Want het wordt wel erg koud naarmate ja, de week. Ja, koud hè? En zoals niemand het zal zijn ontgaan, is koning winter inderdaad begonnen. Met een matige en een zeevrij krachtige noordoostenwind... werd en wordt ijskoude lucht aangevoerd... en voorlopig zijn we van die kou nog niet af. Ook vandaag schijnt de zon weer volop en het blijft droog. Vanochtend vroor het licht... en vanmiddag liggen de maxima rond het vriespunt of iets daaronder. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder... en daalt de temperatuur naar min 6, Oftewel, het gaat matig vriezen. Morgen beginnen we met volop zonneschijn... maar in de middag neemt de bewolking toe... en is er een enkele sneeuwbui mogelijk... De Noordoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar waarden van rond het vriespunt. Ook na morgen hebben we een hele week winterweer in de regio. De zon schijnt flink, maar dinsdag is er ook een kans op een enkele sneeuwbui. De temperaturen dalen in de nacht sowieso tot onder de min 5 graden, ofwel matige vorst. Maar later in de week, en pas op, is er ook lokaal strenge vorst mogelijk. En zijn de temperaturen onder de min 10. Ook overdag blijft het vriezen met zelfs uh, op de laatste dag van de meteorologische winter... en dat is aanstaande woensdag, geen hogere temperaturen dan min 3 graden. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is duidelijk aanwezig... en daardoor zal het vo voor het gevoel nog veel kouder zijn... met gevoelstemperaturen midden op de dag van rond de min 10. De donderdag staat er niet bij, maar ik zou zeggen... hou die ook goed in de gaten, aldus Rico Schreuder. Nou, misschien kunnen we eind van de week wel schaatsen, Albert-Jan... Nou, dat zou allemaal niks, verbazen. Nee, hè? Dat is allemaal nee, niks nee, verbazen. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dus uh, mocht je geen schaatsen, geen noor hebben... kijk dan even op Marktplaats. Ik zag dat uh, Martin zijn schaatsen al te koop heeft gezet. Dus. Okay. Of heeft hij geen maatje 30? Die, die, die heeft geen die maatje 30. Nee, hè? Dat zal mevrouw Martin wel zeggen. Ja, waarschijnlijk wel. Nou ja, in ieder geval, de winter die komt er toch nog aan. hè? Zo aan het eind van de meteorologische winter. Jawel. Dat was het weer... Dit Let it go, let it go. Can you feel my pulse? I know I'm not too slow. Get you home now You don't know that I know You know that I know what you know So I know that I can do this No time to wait Dat was alweer een hele oude single hoor. De teaspoon and no time to waste. Ja, die Eredivisie divisie. We houden de wedstrijden weer voor je in de gaten. En we hebben vanmiddag een wedstrijd gehad tussen Ajax en Ado Den Haag. Ja? Uh, ja. Nou, rekenen schijnt Ajax uh, niet te kunnen. Want uh, ja, ze hadden natuurlijk in ieder geval een goede set kunnen doen. om de, de achterstand op PSV te verkleinen. Maar Ajax ontving thuis Ado Den Haag trouwens altijd lastig. 0-0. Uh, maar laten we even teruggaan naar de uh, vrijdag. Want toen begon het, uh, het hele spektakel in de eredivisie. Met op vrijdag ja, FC Groningen, Albert Jan tegen uh, NAC Breda. Het is 1-1 uh, geworden voor jouw clubje. Ja, nou, in ieder geval, hoeveel uh, uh, punt hebben we toch, uh, toch één punt. Toch één punt. Ja. Ja, nou, ja. Niet verkeerd. Niet verkeerd. Dan gaan we naar de zaterdag. AZ ontving thuis Sparta Rotterdam, die de punten hard nodig heeft. Uh, maar uh, helaas, Sparta ging met lege handen naar huis... want AZ won met 2 tegen 1. En dan Heracles uh, Almelo tegen Pixvolle. Daar werd het uh, ook 2 tegen 1. Nou, ook in Heerenveen hebben ze moeite met rekenen... want Heerenveen ontving zaterdag thuis Excelsior... en ging onderuit, en wel met 0 tegen 1. In de laatste wedstrijd van de zaterdag... VVV Venlo tegen Vitesse, daar werd het 2 tegen 2. Dus zoals gezegd, Ajax thuis, Ado Den Haag, 0 tegen 0. Dus PSV kan uh, de, de, de uh, voorsprong vergroten... Richting het, uh, richting het Nederlands kampioenschap. Ja, of, met... uh, of misschien verliezen, je weet het oh. niet. Ja, je weet het niet. Maar in ieder geval om half drie begonnen Feyenoord thuis. De kraker van vandaag tegen PSV. Tussenstand 0 tegen 0. En dan Willem 2 tegen Rode EC. Ook daar staat het 0 tegen 0. 9 minuten gespeeld. Dan hebben we om kwart vijf nog de afsluitende wedstrijd. De kraker van de dag noemen wij dat altijd FC Utrecht. ontvangt thuis FC Twente. Hier is Havana. En we houden de wedstrijden uiteraard voor je in de gaten. Hey. Lekker singeltje. Je hoort hem vandaag op zondag 25 februari. Wie vandaag 25 februari jarig zou zijn, Albert Jan, dat uh, is George Harrison van de Beatles, de gitarist. Ja. Die zou vandaag jarig zijn, maar eigenlijk zou die gisteren al jarig zijn. Dus hey Rafael, dat ga je ons nu uitleggen. Ja, want uh, eigenlijk is hij 24 februari geboren en geen 25 februari. Vlak voor uh, zijn dood kreeg hij dat te horen oh. dat hij eigenlijk even voor 12 uur middernacht geboren is. Oh. Dat is eigenlijk uh, 24 februari, ja. Scheelt toch ja, een weer een heel, uh, heel verhaal. Heel apart verhaal ook. hè. Hier is I hij met on you. On you. I got my mindset. I got my mind set on I got my mind. De stelling van George Harrison en 'Set on You. Ja, binnenkort is het zover. Dan kunnen we weer naar de stembus, Albert-Jan. Want de gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. En daar heb jij nieuws over? Nou, nieuws over. Ja, ik bedoel, elk jaar worden natuurlijk. Op, als je dat formulier openslaat. in dit geval op 21 maart aanstaande. dan krijg je die rijtjes van links tot en met rechts. Die mm -hmm. hele lange, die iets kortere, die hele lange. En die lijstnummering is natuurlijk, uh, uh, heeft natuurlijk. een bepaalde opbouw. En wel de grootste partij van, hè, wordt in principe op lijst 1, lijst 1 gezet en dan lijst 2. Maar we hebben toch weer een paar nieuwe partijen erbij dit jaar. Dus het wordt een vrij groot uh, vel. Want uh, afgelopen week, zoals gezegd, maakte de gemeente Zandvoort... de lijstnummering voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend. Zoals het doen gebruikelijk kreeg de grootste partij na de vorige verkiezingen... de oudere partij Zandvoort het nummertje 1. De oude partij wordt gevolgd door de VVD op 2 en D66 op 3. Het CDA krijgt nummertje 4, GBZ 5 en PvdA 6. Nummer 7 is voor Sociaal Zandvoort. 8 voor de PVV en 9 gaat naar GroenLinks. Queer op 10 en Amsterdam aan Zee op 11 sluitende rij voor de verkiezingen. Zoals gezegd voor... 21 maart aanstaande. Dus zet u het even in uw agenda. 21 maart stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan. Nee, en je kan ook uh, laten horen aan uh, ZFM en de Zandvoortse Courant. Op wie jij zou gaan stemmen. Ja, heb jij dat al gedaan? Nee, ik ook nog niet. Nee, nee, nee. Maar het kan heel eenvoudig via de ZFM app. Kan ja. je stem uh, even laten horen. Of anders via de pagina van de Zandvoortse Courant. Dus laat horen op wie jij stemt en dan hebben wij een idee op wie jij gaat stemmen. Dus dat kan via de Sanfordse krant of de ZFM app. Kijk dan even in het menu van de ZFM app en laat je stem niet verloren gaan en laat het horen aan ons. De muziek van Will to Power. You're the baby. I love your way. En hier is Craig David en Walking Away. Dat was de Single van Craig David en I'm Walking Away. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden uit de divisie. De twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, Albert-Jan. Ja, met Ajax duidelijk dus achter uh, uh, uh, liet om het niet te doen... Nul, 0 do ...doen de wedstrijden die om half drie zijn begonnen in ieder geval wel. Momenteel tussenstand Feyenoord-PSV 0 tegen 1. En dan hebben we Willem 2 tegen Roda JC. Ook daar is gescoord, Albert-Jan. 1 tegen 0 voor Willem II. Dus PSV is druk bezig om ja, de afstand dermate groot te maken naar Ajax... dat ze met toch wel redelijk, ja ik moet zelf zeggen slecht voetbal, toch landskampioen gaan worden Ja, maar ja, Ajax speelt ook niet zo lekker hè? Nee, dat bedoel ik, Ajax, Ajax laat het gewoon na en de PSV gaat er gewoon de goede kant op, ja, maar goed. ook geen mooi voetbal, maar toch op dit moment de voorsprong in de Eredivisie en momenteel ook de voorsprong tegen Feyenoord, want het staat 0 tegen 1, wat ze gaan doen in het tweede gedeelte dat gaan we uiteraard voor je in de gaten houden hier is Eminem samen met Ed Sheeran My sins need holy water, feel it washing over me A well, little one, I don't wanna admit to something If all it's gonna cause is pain Truth in my lies right now are falling like the rain So let the river run He's coming home with his neck scrap to catch black, Sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jacket He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back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 And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat, all my sins need holy water, feeling washing over me a little one, I don't want to admit to something, If all it's gonna cause is pain, the truth in my life Stand, turn into nightstand, it was called some lights now we tight and he found out, now she feels deserted and used cause he left, so what he did at first to her too, now how am I supposed to tell this girl that we're through? it's hard to find the words, I'm a moot, nervous and suitor, point that's too hurt,